11 uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Volgens voetbalclub Buitenboys in Almere... waren er zondag vier of vijf spelers betrokken... bij de mishandeling van de grensrechter. Dat concludeert de voorzitter van de club... uit een verklaring van het slachtoffer zelf. Gisteren was al even sprake van meer daders. Tot nu toe zijn drie jongens opgepakt. De grensrechter kon nadat hij was aangevallen... opstaan en naar het clubhuis lopen... Daar vertelde hij dat hij door vier of vijf jongens was mishandeld, zegt de voorzitter. Later bleken zijn verwondingen zo ernstig te zijn dat hij naar het ziekenhuis moest. Vanmiddag overleed hij. De politie wil niet op de beschuldiging van de club ingaan. De drie jongens die zijn opgepakt zitten vast. Morgen besluit het OM of ze worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. Voetbalclub Nieuw Sloten in Amsterdam schort voorlopig alle activiteiten op. Alle trainingen zijn afgelast en geen enkel team speelt komend weekend een wedstrijd. Na elf jaar zijn Nederland en België het eens geworden over een snelle treinverbinding tussen Breda en Antwerpen. Het akkoord was voor het kabinet voorwaarde om per 9 december de Vira tussen Amsterdam en Brussel te laten rijden. De HZL tussen Breda en Antwerpen gaat vanaf april volgend jaar acht keer per dag rijden. Reserveren is niet nodig en er geldt geen toeslag. Tot april zijn reizigers uit Noord-Brabant aangewezen op de stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen, die ook blijft bestaan. Op Twitter heeft de dood van acteur en zanger Jeroen Willems... een stroom geschokte reacties teweeggebracht. Collega's, vrienden en liefhebbers zijn verbijsterd... door zijn plotselinge overlijden. Zanger Marco Borsato, die net als Willems vanavond in Carreza optreden... schrijft wat een dramatische wending... van wat een feestelijke avond had moeten zijn. En cabaretier Claudia de Brij, die ook zou spelen, twittert... zonder Jeroen geen theater, wat een verlies, wat een verdriet.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 Israël verwerpt de Amerikaanse en Europese kritiek op het besluit om 3000 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaanhoever. Premier Netanyahu zegt in een verklaring dat de bouw absoluut doorgaat. Groot-Brittannië en Frankrijk riepen vanochtend de Israëlische ambassadeur in hun land op het matje vanwege de bouwplannen. De twee landen overwegen hun ambassadeurs terug te trekken uit Tel Aviv. Door de nieuwe Israëlische bouwplannen dreigt Oost-Jeruzalem te worden geïsoleerd van de rest van de Palestijnse gebieden. De Verenigde Staten hebben aanwijzingen dat Syrië zijn chemische wapens verplaatst. Dat zou erop kunnen duiden dat het regime ze wil inzetten tegen de eigen bevolking. Een Amerikaanse defensiefunctionaris zegt dat er beweging was te zien... op plaatsen waar zulke wapens zijn opgeslagen. Syrië ontkent dat het chemische wapens heeft. We zouden ze nooit inzetten als ze al bestaan... zegt een woordvoerder van het bewind in Damascus. De Verenigde Naties trekken alle medewerkers... die niet strikt noodzakelijk zijn, uit Syrië terug... In Marokko is een man van 37 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor de moord op twee vrouwen uit Nijmegen. De zaak staat bekend als de Mintjesmoord, omdat de naam, dat, dat de naam was van beide vrouwen. Ze werden in 2003 met tientallen mesteken om het leven gebracht. Een Marokkaanse man die destijds een relatie had met de zoon van een van de Mintjes verdween naar Marokko waar hij als verdachte werd gearresteerd. De rechtbank in Marokko veroordeelde hem in november vorig jaar al tot levenslang. En ook het hof geeft hem nu die straf. Han Polman wordt voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koningin in Zeeland. Hij is 49 jaar en lid van D66. Polman is nu nog burgemeester van Berger op Zoom in Brabant. Hij moet de opvolger worden van Carla Pijs, die op 1 maart stopt. De nominaties voor de Lode Leeuw zijn bekendgemaakt. De prijs voor de meest irritante reclames. De vijf finalisten voor de twijfelachtige eer... zijn commercials van Speksevers, Zalando, Simpel... de Nederlandse Energiemaatschappij en een spotje over tolerantie van sieren. Het ROS-programma Radar laat kijkers elk jaar... de irritantste reclamespot en irritantste BN'er in een reclame kiezen. Vorig jaar won een commercial van Zalando... Het weer vanuit het westen opklaringen, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Vooral in het noorden vallen een aantal buien, lokaal met hagel. Temperatuur ligt vannacht rond 4 graden. Morgen trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land. In de avond kans op natte sneeuw. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. De paus heeft sinds vandaag een Twitter-account. Hij heeft nog niks getweet, maar hij had wel meer dan 200.000 followers in één dag. 200.000. En dan te bedenken dat Jezus zelf ooit maar 12 volgelingen had. Welkom bij Met het Oog op Morgen. Verontwaardigde reacties uit politiek en voetballerij toen vanavond bekend werd... dat de grensrechter die afgelopen week einde door amateurvoetballers was gemolesteerd, is overleden. Over het geweld langs de velden hoort u straks amateurscheidsrechter John Nolting... die zelf twee keer werd gemolesteerd. En aan de voorzitter van de Vereniging van Scheidsrechters, Johan Dolukamp... de vraag wat er tegen dat geweld te doen is. Tijdens een laatste repetitie voor wat een feestelijke avond had moeten worden... ter ere van het 125 jarige bestaan van Carré... bezweek een van de sterren. Acteur Jeroen Willems overleed vanavond. We gedenken hem met twee naaste collega's... regisseur Johan Simons en actrice Karin Krutsen. Morgen bespreekt de Eerste Kamer de regeringsverklaring... en dat zou nog wel eens een waar examen kunnen worden voor premier Rutte... die in de Senaat niet namens de meerderheid mag spreken. En om vijf voor twaalf het mysterie ontrafelt van een eiland dat nooit heeft bestaan. Maar eerst het nieuws van... Maandag 3 december. Hij is overleden, net om half zes. Heb je het gehoord? Ja, we hebben net van de familie doorgekregen dat de grensrechter overleden is. Een grensrechter van 41 die op een zondagmiddag langs het veld bij de voetbalclub Buitenboys een wedstrijd vlacht bij de jeugd. Dat deed hij blijkbaar niet naar tevredenheid van de bezoekende jeugd van Nieuw Sloten. En dus besloten drie jongens hem in elkaar te trappen. Niet één keer, maar twee keer. Hij is toen uh, kunnen ontsnappen, zeg maar. Uh, is weggerend en daar hebben ze hem weer getackled, wat ik begrepen heb. En toen viel hij en toen hebben ze weer op hem ingeschopt. En nu is de man overleden en zoekt iedereen naar het hoe en waarom. Weet je, dat er gewoon jongetjes van 15, 16 jaar hier lopen te voetballen... en je komt even kijken en dat er dan uh, zoiets gebeurt. Dat is echt niet, uh, niet te bevatten. De jongens zijn geroyeerd door hun club Nieuw Sloten. De KNVB maakt er een tuchtzaak van en het Openbaar Ministerie een rechtszaak. Een rechtszaak hangt ook de megalomane bestuurders van scholengemeenschap Amarantis boven het hoofd. Vorige week lekten al de topsalarissen, de overbodige leaseauto's en de dure huisvesting uit. Vandaag presenteerde de onderzoekscommissie haar rapport over de gang van zaken. Wanbeleid is nog wat zacht gezegd. Iedereen ziet dat het niet goed gaat. Iedereen weet het. Maar de urgentie wordt onvoldoende gevoeld. Minister Bussenmaker van Onderwijs nam het rapport in ontvangst, noemde de conclusies schokkend en sloot een gang naar de rechter zelf niet uit. Als er aanleiding voor is, zullen we het ook strafrechtelijk uh, uh, vervolgen of zullen we het naar het OM uh, brengen? De bestuurders en de falende Raad van Toezicht zijn inmiddels allemaal vertrokken. Interim-directeur Marcel Wintels probeert inmiddels te redden wat er te redden valt en een faillissement te voorkomen. Dat lijkt te lukken, maar het doet wel pijn. We hebben het ergste uh, pijn, de grootste problemen die we achter de rug. Tegelijkertijd uh, zal het jaren vragen. Het is net als een patiënt die heel ziek is geweest vraagt jaren van herstel. Hulp krijgt Wintels van gewezen GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. Zij geeft leiding aan de volgende onderzoekscommissie. Die moet uitvinden wat te doen met degene die de rotzooi hebben veroorzaakt. En hoe het nu verder moet met de scholen. Het had een feestelijke avond moeten worden. Een avond waarop de grote namen uit de podiumkunst een groot theater eer aan zouden doen. Maar voordat de koningin en vele anderen konden genieten van de gala-voorstelling ter gelegenheid van 125 jaar carré, stierf Jeroen Willems, acteur en zanger. Jongen, niet van steen, zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw. Willem speelde in tv-series als bij ons in de Jordaan en Stellenbos. Films als Oceans 12 en De Passievrucht. Stond op het toneel met liedjes van Jacques Brel. Die hoorden dus in Carré te staan, zegt Madeleine van der Swaan, de directeur van Carré. Ik heb alle artiesten die vanavond hier zouden opstaan persoonlijk gevraagd. Omdat het mensen zijn die raken, mensen die mij raken. Jeroen Willems raakt mij. Ik zeg het nog steeds raakt. Um, een bijzonder mens. Jeroen Willems werd 50 jaar. Straks praten we verder over zijn leven en werk. Het sneeuwde vanochtend in Nederland... en dan zit iedereen meteen te wachten tot het hele raderwerk stilvalt. Nou, het viel allemaal nog best mee. Een groot ongeluk op de A20 zorgde de hele dag wel voor overlast rond Rotterdam. Maar op het spoor bleef de gevreesde chaos grotendeels achterwege. De NS had dan ook uit voorzorg een winterdienstregeling ingesteld. En dat doen we omdat we toch zo voorspelbaar mogelijk willen zijn voor de reiziger... Maar van sommige reizigers mag het best wat onvoorspelbaarder. Dat risicomijdend gedrag is enigszins overdreven. Prima als er een halve meter sneeuw valt of het is windkracht 11. Maar voor een paar lullige sneeuwvlokjes de treindienst zal halveren. Dat kan niet de bedoeling zijn in een serieus land. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. De krant van morgen, Jan van der Putten. Alle kranten schrijven over de dood van de grensrechter in Almere. De AD bijvoorbeeld vindt het tijd voor een maatschappijbrede blik in de spiegel. Week na week neemt Voetballend Nederland de arbitrage de maat. Al die kritiek is volgens het AD een opmaat tot geweld. De jacht op bescheidsrechters is zo heftig geworden... dat uitwassen als in Almere onvermijdelijk zijn. In de volkskranten toenemen de dreiging dat Syrië zijn chemische wapens wil gebruiken. Amerikaanse satellieten hebben verdachte bewegingen waargenomen bij wapendepots... Washington heeft met andere landen overlegd. Via Moskou is president Assad gewaarschuwd zijn wapens niet te gebruiken. Syrië heeft een van de grootste chemische wapenarsenalen ter wereld... met zenuw en mosterdgas. Ongeveer twintig depots worden bewaakt door het leger. Dat leger is met zijn gewone wapens niet in staat... de rebellen onder de duim te krijgen. En kenners sluiten niet uit dat commandanten daarom naar de chemicaliën grijpen. Grote instellingen voor verstandelijk gehandicapten... sjoemelen met geld voor cliënten. De stichting Klokkenluiders in de Verstandelijke Gehandicaptenzorg... spreekt van grootscheepse fraude. Dat staat morgen in Trouw. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's. Er zijn voorbeelden van instellingen die stilzwijgend... de zorgindicatie van een cliënt verhogen. De instelling krijgt dan veel meer geld van de overheid... terwijl de zorg van de cliënt niet verandert. Kritische familieleden wordt de mond gesnoerd... De stichting heeft de fraudegevallen aangekaart bij de Tweede Kamer... die behandelt vanaf morgen de begroting voor langdurige zorg. Een agent schiet op station Hollandspoor in Den Haag een jonge dood. En meteen luidt de kritiek, waarom schiet zo'n agent niet op de benen? NRC Next zocht het uit en kwam er ook achter. Agenten leren te schieten op de benen, maar ook op het middenrif. Het gaat om deescaleren, zeggen ze bijvoorbeeld bij de politieacademie. Als praten de stok of pepperspray niet helpt, dan schiet je op de benen. Om precies te zijn tussen de benen, dan kan die kogel nog naar links of naar rechts uitwijken. Pas in een noodsituatie mag je op de romp van de verdachte schieten. Hoe zou het toch zijn met Tom Buchner, de topman van Axo Nobel? Nou, goed nieuws, hij gaat vrijdag weer aan het werk, meldt het Financieel Dagblad. Dat is sneller dan gedacht. Axo verwachtte dat er pas rond de jaarwisseling weer zou zijn. Sinds 18 september was Buchner afwezig, oververmoeid. En beleggers houden niet van een zieke topman. De koers van Axo Nobel ging omlaag. Vandaag, vandaar dat het bedrijf nu duidelijk rondbazuint. Dat Buchner vrijdag wordt bijgepraat over de lopende zaken. En maandag zit hij weer achter zijn bureau. En de aandelen hele handelaren veren op. We gaan ervan uit dat hij goed terug is, zeggen ze. En de koers steeg vandaag met 2 Wordt bij u op het werk Sinterklaas gevierd. Bij 86 van de werkende Nederlanders niet... staat morgen in het Algemeen Dagblad. En volgens de Nationale Vacaturebank... vinden de meeste mensen dat helemaal niet erg. En de baas die zit ook niet op de cent te wachten. Bazen zijn bang dat ze in anonieme gedichten... in de maling worden genomen. Pas in zulke gevallen op, waarschuwt de Nationale Vacaturebank... niet te gemeen worden. De kans bestaat dat het uitkomt... en dat het rijmpje over je baas je nog lang achtervolgt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtend. Break Up, gezongen door Serena Prime. U hoorde het net al, er is weer een dode gevallen in het amateurvoetbal. Is het geweld in te dammen? Daarover praat ik met voormalig amateur scheidsrechter John Nolting. en met Johan Dollekamp, voorzitter van de CVOS, de belangenbehartiger van scheidsrechters in Nederland. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Nolting, met u te beginnen. kende u deze club, Nieuwsloten? Ja, ik kon deze club, die kan ik. Ik heb ze gewoon een paar keer gefloten. Hoe zou u de club omschrijven? Ja, ik zou ze omschrijven. Ik, ik, ik werd heel goed ontvangen. We waren heel aardige mensen. En uh, gewoon heel, uh, heel, ja, heel aardig. Vandaag werd de club uh, regelmatig afgeschilderd als een, als een club van heethoofden. Ja, ik, ik heb toevallig heb ik zelf die, die B1 gefloten. En uh, mijn ervaring was toen dat ze uh, inderdaad heet, heeft, uh, wat de hoofden waren. Dus uh, ja. De tien waren het over maar dat zegt Die, niet. Alleen alles de tien, over, ja. over de club. Nee, je moet kijken, het is nou één student van één, één, één club. En dan moet je niet de hele vereniging, uh, moet je dan gelijk uh, bord vieren. Bent u verbaasd dat dit is gebeurd? Ja, wie het verbaasd? Kijk, weet je, we, we lopen op een tijdbom. Hè? En ik heb het zelf twee keer ondervonden. En uh, ja, het, het, het, dit, ik denk dat dit nog niet het laatste is. Ik denk dat er nog veel meer dingen gaan gebeuren. Waarom denkt u dat? Nou, dat het gewoon de maatschappij is wat er, wat er mee, gaan mee aan de hand is. Het wordt steeds erger en erger. En ja, het gaat zich uitbreiden naar de voetbalvelden, naar scheidsrechters of grensrechters. Zie je maar weer. U heeft het zelf ook meegemaakt. Hè? Hoe ging dat? Ja, ik, ik heb een wedstrijd gefloten van Sporting uh, Marok tegen uh, Saburgia. Na afloop van de wedstrijd uh, uh, heb ik afgefloten. Toen ben ik nou richting kleinkamer gegaan, kwam de, de trainer van Sporting Marok naar me toe. En die was toen niet mee eens met de beslissingen die ik genomen had. En hij beschold mij uit en daarop gaf ik hem een rode kaart. En uh, toen uh, is hij weggelopen en toen, is hij, uh, ja, toen, toen ik aan het, aan het opschrijven was, is heb hij me, ja, me toegelopen en heb hij mijn neus gebroken, verbrijzeld. Met één klap? Ja, met één klap. Ik heb tien minuten op de grond gelegen. Ik, ik uh, ben afgevoerd naar het ziekenhuis en ik ben de volgende dag met spoed geopereerd. Was dat het enige incident? Of, of is het vaker gebeurd? Nee, ik de, toen, na, na een aantal maanden ik weer, heb ik de vlaat weer genomen. En uh, toen heb ik een uh, wedstrijd gefloten. En uh, daarop volgens heb ik, uh, heb ik een, een trap in mijn kruis gekregen. Van een speler of weer van de trainer? Van een speler, nee, van de speler. Was dat voor u aanleiding om, om ermee te stoppen uiteindelijk? Ja, ik heb er natuurlijk vaak over nagedacht, ook thuis over gesproken. natuurlijk. En die mevrouw zei zelf ook van, ja, je moet nou maar een keer gaan stoppen. Weet je? Dit, dit, dit, dit lo loopt uit allemaal. Maar ja, het, het blijft toch je passie. En het blijft toch een mooi spelletje. Wat doen de andere spelers op het moment dat de scheidsrechter gemolesteerd wordt? Nou ja, waar, waar, ik, ik weet wel dat ik toen die klap in mijn kruis kreeg... dat die jongen wel uh, weg werd gehouden. Door de andere spelers? Door andere spelers en trainers, ja. Ik ben heel goed opgevangen trouwens. Johan Dollekamp, u zit al 60 jaar in het amateurvoetbal. Hoe verklaart u dit? Hoe is het mogelijk dat, dat uh, jonge jongens... zulk geweld kunnen, kunnen plegen tegenover een grensrechter of een scheidsrechter? Nou, het is natuurlijk een gevolg van de ontwikkeling in de maatschappij in de eerste plaats. En ten tweede komt dit ook doordat bij de voetbalclubs het kader kwalitatief onvoldoende is... om dit soort problemen te voorkomen dan wel uh, goed op te lossen. Het kader, dan bedoelt u de trainers, de coaches... Uh... Alles wat er nog meer om het veld staat. Ja, want we hebben vandaag regelmatig kunnen horen... en ik keek ook naar de wereld draait door... er werden ook een paar mensen geïnterviewd... en eh, een van die mensen die zegt ook van... ja, bij jeugdwedstrijden... als er dan geen grensrechter of een assistent... scheidsrechter, zoals dat tegenwoordig heet, eh, aanwezig is... dan worden ouders eh, van achter de erin geplukt... en gezegd, wil jij even vlaggen? Kijk, en deze mensen die kennen de spelregels niet... en dat gaat dan ten koste van de kwaliteit van de wedstrijd... en dat wekt irritatie op en dan krijg je dit soort excessen natuurlijk. Dus het komt ook een beetje omdat er af en toe slecht gefloten wordt... zegt u daarmee eigenlijk? D dat zeg ik niet. Ik zeg dat deze mensen vanaf de achter afrasteringen worden gehaald... en dan moeten vlaggen. En ze kennen de spelregels niet, dus dan vlaggen ze verkeerd. En dat wekt irritatie op. Ja... Maar, het... ja. maar over de kwaliteit van de scheidsrechters... daar wil ik ook best iets over zeggen. Want de KNVB die heeft de, de laatste paar jaren de clubscheidsrechters omarmd... en allemaal geregistreerd... en heeft in feite aan de kwaliteit van deze mensen te weinig gedaan. Een KNVB-scheidsrechter is opgeleid en die kent de regels tot in den treuren. En clubscheidsrechters ja, die worden losgelaten op allerlei wedstrijden... en dat leidt vaak to ook tot irritatie. Nou, nou zal het zal natuurlijk helpen als er foutloos gefloten wordt en als er nooit ten onrechte gevlacht wordt. Maar nog steeds blijft het verbazing wekken dat het met zoveel geweld wordt opgelost als er frustratie is. Is daar uiteindelijk wel iets aan te doen als mensen zo agressief zijn? Nou, aan die agressiviteit is natuurlijk uh, weinig te doen, denk ik. Dus de ontwikkeling van de maatschappij. Maar dit soort mensen hoort dan niet op een voetbalveld thuis. Want sportiviteit en respect, dat zijn eigenlijk uh, de belangrijkste factoren waarbinnen een voetbalwedstrijd gespeeld moet worden. En daar hebben ze lak aan. Wat doet de KNVB op dit moment, uh, want het probleem was al eens gesignaleerd en er is ook alles uh, gezegd dat daar uh, tegen moest worden opgetreden. Wat doen ze op dit moment om het te voorkomen? Nou, de KNVB die heeft uh, met ingang van seizoen 2011-2012 hebben ze enorm zware straffen uh, ingezet. En uh, aan de hand van die maatregelen... zijn ook heel veel teams uit competitie gehaald... en spelers langdurig gestraft. En dat heeft een, een heel gunstige ontwikkeling uh, gegeven. Maar met ingang van dit seizoen is dat deels weer teruggedraaid. En is men op een zwakkere manier bezig. En ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling is. Men zou eigenlijk weer terug moeten gaan naar het beleid... wat in het seizoen 2011-2012 is ingezet. En daarnaast... Heeft de KVB, Die heeft in elk district hebben ze uh, tientallen waarnemers. Die worden heel vaak ingezet in het uh, standaardvoetbal bij wedstrijden van topklassen, hoofdklassen, eerste klassen enzovoorts. Maar juist steeds lager in de organisatie vinden steeds meer excessen plaats. Bij topklassen is, is, is, is het uniek als daar iets gebeurt. En eerste klasse en hoofdklassen gebeurt ook bijna nooit iets. Maar juist in het recreatieve voetbal daar waar kwalitatief mindere scheidsrechters fluiten... omdat het clubscheidsrechters zijn, daar wordt gesjoemeld. Daar vindt de Rossooi plaats. En daar zouden die waarnemers in gezet moeten worden. Anoniem. En, ja, club... en, en dan als iemand uh, gepakt wordt in een vroeg stadium... op, op schelden of ander uh, gedrag wat je niet wil hebben op het veld... moet je hem dan meteen schorsen of, of uh, royeren van de club? Of nou, zeg jij komt nooit het, meer het veld op? Kijk, uh, bij voetballen hoort natuurlijk en lichamelijk contact... en reacties horen daar ook bij. En de scheidsrechter moet ook... Uh, af en toe uh, goochem zijn, heet dat, en niet alles willen horen. Uh, maar zodra het perken te buiten gaat, dan moet de scheidsrechter optreden... en de strafgever die daarvoor straat. Geel is geel en rood is rood. Ja, meneer Nolting, hoe zijn uw belagers er eigenlijk vanaf gekomen? Nou, die belagers, die, uh, de, de, de, die, die klap in mijn, in mijn kruis, die, die loopt nog steeds. En, uh, en die, met die kopstoot, die heb ik vijf jaar gekregen van de KVB. Vijf jaar schorsing van, van het voetbalveld. Het ja. Maar degene die u nu kruis heeft geschopt... die staat nog steeds op het voetbalveld. Nou, dat denk ik niet. Hij is geroeid van, van VV Spartaan. Daar is het gebeurd. Daar is hij geroeid. En daar hoeft hij niet meer thuis te komen. Dus uh, ik denk dat de KVB dat ook wel uh, meegenomen heeft. Ja, nu is er een, een dode gevallen. Dat is een tragische gebeurtenis. Uh, meneer Nolting, wat moet de voetballerij nu doen... om op dit moment nu een signaal af te geven? Wat moeten we doen? Je bedoelt als scheidsrechter? Nou, gewoon de hele voetballerij. Moet er nu op dit moment iets georganiseerd worden om, om duidelijk te ja, maken dat het niet kan? Ja, ik mag, ik, mag het, ik mag het waarschijnlijk niet zo zeggen. Maar ik denk dat je gewoon als scheidsrechter nu maar gewoon een CA moet geven. En dat we de eerstkomende drie weken gewoon niet meer fluiten? Gewoon staken. Gewoon staken. Gewoon nu maar eens een keer laten zien van het is nu genoeg geweest. Ook naar. Uh, kijk, dan ga je natuurlijk ook wel weer, ook weer de hogere elftallen pakken. Wat, uh, wat toen net gezegd werd van uh, de lagere regionen. Ja, da da daar valt het mee, weet je. Ik denk, dat moet, en ik denk dat het inderdaad, wat er ook gezegd werd, dat er inderdaad veel meer waarnemers naar die wedstrijden moeten gaan om veel meer daarop te letten. Ja, maar meneer Dollekamp, is het uiteindelijk wel te bestrijden? Want eh, je kunt rond het voetbal wel heel veel dingen anders organiseren... maar het lijkt uiteindelijk nog meer een maatschappelijk probleem. Dat kan ik niet tegenspreken, maar je moet als organisatie KNVB... Eh, wel voor zorgen dat je de meest ideale omstandigheden creëert. En, en dan kun je ook optreden en heb je ook recht van spreken. Wanneer dat niet het geval is, dan kunnen er steeds meer excessen ontstaan, zoals nu. Ja, en wat vindt u van het idee om een staking uh, te doen? Dat is het laatste middel wat je moet doen natuurlijk. Maar ik, ik voel er veel meer voor om gewoon als alles geist. Een ze, keer het symbolisch één weekend niet te gaan uh, fluiten en vlaggen. Om aan de voetballers en de supporters, want ook de ouders zijn vaak oorzaak van problemen. Om die een signaal af te geven en zeggen van nou, nou we gaan met z'n allen voor sportiviteit en respect. Eén uh, weekend wordt er niet gevoetbald. Nou, dat zou, zou toch een mooi, uh, mooi signaal zijn misschien? Of, of toch ook wel jammer omdat er dan niet gevoetbald wordt? Nou, misschien is het wel eens een keer nodig om dat signaal af te geven. Ja. Ja. Ik wens jullie allebei uh, desalniettemin toch nog een, een mooi sportseizoen uh, toe. John Notting en dank Johan jou. Dollekamp, dank allebei. Graag gedaan. Dankjewel. met een handdoek om mijn al te smalle lende een zeepdoos in mijn hand mijn wanne rood gekleurd wie volgt? wie volgt? ik was pas twintig jaar net als de hele wende bloot in de klammerij van ieder krijgt een beurt wie volgt? wie volgt? ik was pas twintig jaar en nog geen echt Na nou wat tederheid en liefde, of zelfs alleen een lachje, of alleen wat tijd wie wacht, wie wog. Die walmend geilerij, die mijn gevoelens griefde verslagen was ik al, lang voor de echte strijd wie wacht, wie wog. En dan die rotserzand die. Zo'n stem maakt je hele leven impotent. important. Wie valt? Wie valt? Ik zweer hier op de eikel van mijn eerste druiwer dat ik die stem sinds die mijn leven lang Een vertaling van Jacques Brel, gezongen door Jeroen Willems, die vanavond overleed. We gedenken hem met twee naaste collega's. Johan Simons is regisseur en Karin Krutsen speelde samen met hem in de film Majesteit. Zij is actrice. Allebei goede avond. Ja, en en ja. Dank, dank dat jullie uh, willen praten uh, en hem gedenken met ons uh, op, op een hele moeilijke avond. voor jullie. Is het, is het voor jullie al te bevatten? Hoe hebben jullie het gehoord? Ja, ik, ik, hoorde het, ik, ik zag het eigenlijk op een bizarre manier. Ik zag een telefoon oplichten die op tafel lag. En, en dat was een notificatie van volkskrant.nl. En daar stond op Jeroen Willems is overleden. En ik, ik, ja, ik kon het gewoon niet geloven. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. En ik moet zeggen, als ik uh, hem nu breil hoor zingen, dan... Uh, ja, ik vind het gewoon ongelooflijk. Het is ook uh, ongelooflijk. Johan Simons? ja. Hoe heeft u het gehoord? Uh, ik was in België, ik was in Gent. En uh, ik uh, bij mij kwam iemand uh, een kantoor binnenstormen waar ik zat te praten. En die uh, vertelde het. In drie zinnen. En toen was ik uh, verbijsterd. En even later ben ik in de auto gestapt om naar Amsterdam te rijden. Ja. Het is natuurlijk te, te vroeg om er, om er echt al over na te hebben kunnen denken. Om hem al te, te bevatten. Um, mensen zeggen nu al dingen over hem. Een van de dingen die je al veel hoort is, hij kon alles. Is, is dat zo? Uh, hij kon veel, ja, zeker. Want, want hij, hij kon, kon acteren, hij, hij kon zingen. Ja. Hij kon verschillende soorten rollen. Hij kon toneel, hij kon film, ja. hij kon tv. Een multitalent, maar, uh, maar ook een groots mens. Ik bedoel, er is niet alleen een heel groot uh, kunstenaar uh, van ons heen gegaan, maar ook een uh, groots mens. Dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Hoe zou je hem omschrijven? Ja. Als iemand die altijd keuzes uh, maakte: Hij was altijd bereid mensen te helpen, ook als ze in financiële nood zaten. En uh, hij, uh, hij was uh, iemand die zijn eigen keuzes uh, maakte. En zijn keuzes waren uh, ja, altijd wel voor, uh, om het maar heel kort door de bocht te zeggen, kwaliteit, kunst. Heel dicht van kunst, met een grote K. En uh, dat vond ik en vind ik heel bijzonder aan hem. Ja, Karin Krutsen, hoe, hoe, uh, ja. hoe zou u hem omschrijven? Ja, um, Jeroen is een, een, een, een heel uh, gelaagd acteur. Hij speelt nooit enkelvoudig. Uh, het is nooit één ding. Je vermoedt hele werelden tussen en achter wat hij speelt. En um, hij durft het heel dicht bij zichzelf te laten komen. En um, de twijfel toe te laten en het niet weten. En... Het is altijd interessant om naar hem te kijken. Iemand met een uh, groot charisma, zowel op toneel als op film. Je wil naar hem kijken, je wil naar hem luisteren. Met een soort, hij heeft een soort ja, vertraging in zijn spelen. Ik kan het niet anders uitleggen. Of een soort slependheid die je pakt en die je boeit... en die heel erg persoonlijk en eigen is voor Jeroen. Ja, een soort mysterie leek er ook altijd in te zitten als, als hij acteerde. Iets wat je niet helemaal kon, kon bevatten. Johan Simons... Waar lag dat aan? Wat was dat? Um, ja, het was, uh, het, het, het was gewoon... Uh, ik, volgens mij was het al een oude ziel toen hij nu werd geboren. Ja. Um, daar bedoel ik mee... Uh, hij was al uh, oud toen hij jong was. En uh, ja, dat valt niet uh, dat valt, dat valt te verklaren. Dat, uh, dat, uh, ja, dat heeft te maken met achtergronden, met uh, hoe verdriet je bij is aangekomen in je leven. Uh, ja, het was iemand die heel, uh, heel diep ging. Vorig jaar, uh, eigenlijk rond deze tijd, in december, uh, was hij te horen in een marathon interview um, bij de VPRO, afgenomen door Stefan Sanders. Toen vertelde hij dat hij eigenlijk heel onzeker en verlegen was. En op een zeker ogenblik in zijn leven had besloten zich daar overheen te zetten. En juist met een soort bijna hoogmoed zich op allerlei projecten te storten en, en bijna workaholic te worden. Herken je daar iets in? Uh, ja, dat, uh, dat herken ik zeker. Ja. Dat het een uh, workaholic uh, is, dat zou, ik niet, uh, dat zou ik niet ontkennen. Maar het was iemand met heel veel moed, ja. Het was iemand uh, uh, met een uh, dosis, grote dosis uh, doodsverachting. Um, dat bedoel ik mij als hij uh, met mij uh, repeteerde, want ik heb etterlijke stukken met hem gedaan. Dan was het iemand die het eigenlijk nooit uh, herhaalde wat hij aan het doen was. En uh, bijzonder ook aan hem was dat het altijd interessant was wat hij deed. Elke repetitie was die interessant. En moest je de keuze maken als regisseur: dat je dacht, ja, wil ik dat nou zien, of wil ik dat nou zien. Hij maakte het je echt razend moeilijk. En dan dacht je dat je wat te pakken had. En dat dacht erop, deed hij totaal iets anders. Uh, daar heb ik aan moeten wennen. Dus ik heb, uh, uh, ja, een, een, een, een regisseur leert ook van zijn acteurs. En uh, van Jeroen Willems kan ik alleen maar zeggen: heb ik bijzonder veel uh, geleerd. Hoe lang kenden jullie elkaar al? Oh, sinds... Oh, wat zal het zijn? Jee. Oh, ik denk... Wat uh, uh, is het, jullie op de toneelstel tacht, begin tachtige jaren. Dat is een ik hele poos. Ja, dat is, is een hele tijd. Ja. En ik heb 17 jaar natuurlijk met hem uh, uh, Hollandia uh, uh, gehad. Want hij was een van de mede... Mede... Uh, ...beginners bij uh, Hollandia, met nog een aantal andere uh, acteurs. En uh, ja, wij hebben onszelf eigenlijk uh, opgevoed. Dat was heel bijzonder, omdat wij op locatie speelden. En uh, eigenlijk in principe nooit in de stad wilden spelen. Dat hebben we ook heel lang niet gedaan. En daardoor kwamen we, dachten we in een soort isolement... ...en wilden we theater maken voor mensen die nooit of nauwelijks naar theater kwamen kwamen of komen. Dat is niet gelukt. Na twee jaar uh, hadden we het meest rijke uh, uh, publiek en het meest elitaire publiek wat je bedenken kon. En uh, de mensen re uh, reisden daar naartoe om, uh, om ons te zien, om Jeroen te zien. Dat is een heel bijzonder iemand. Daar kijk je, daar kijk je wat Karin ook zegt, daar kijk je heel graag naar. Was het toen meteen al uh, duidelijk dat dit zo'n bijzondere acteur zou worden? Meteen vanaf, die, vanaf uh, die, dat begin? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ja, ja, ja. Maar ja, misschien heb ik er ook wel een, ja, ja, ja, god, je moet er een, ja, ja, voor mij wel, ja, ja. Waar lag dat aan? Wat, wat zag je? Uh, enorme, uh, enorme erotiek, uh, kan niet anders zeggen. En een hoge uh, intelligentie. Hij is super intelligent. Mm -hmm. Ja, Karin Krutsen, um, jij, jij maakt een soort instemmend geluid. Is, is dat, is dat ja. iets wat je, wat je ook uh, herkent? Nou, wat ik al zei, uh, veel gelaagd acteur, uh, heel veel gedachten in zijn hoofd... die uh, naar buiten kwamen, middels dat prachtige hoofd wat hij wat had... Echt ontzettend mooi hoofd, maar niet mooi mooi, maar karakteristiek prachtig hoofd. Maar al die gedachten die hij had, die zag je. En um, al die gedachten, die verraden ook een enorme intelligentie. Dus dat, dat is waar, wat Johan zegt. En hij sprak zijn talen, want hij, hij acteerde ja. in het Frans, ja. in, het, in het Duits. Ik, ik geloof zelfs in het, in in het, het Spaans, in het Engels, in het Nederlands. Hij sprak Nederland. Turks trouwens. Turks ja. ook nog. Ja, maar hoe kan iemand en, In, e in Zuid-Afrika waar we waren sprak hij ook Afrikaans. Dat was iets wat die, waar hij heel erg van hield. En wat hij ook graag wilde spreken met mensen daar. Dus uh, daar was hij wel mee bezig. Ja. Maar hoe kan je op, op zoveel verschillende podia acteren? Dus, dus voor een camera en op een podium. En dan ook nog zingen en zoveel talen spreken. Hoe, hoe krijg je dat eigenlijk allemaal rond in één leven. Hoe, hoe lukt iemand ja, dat? Ik denk ook dat tekst voor hem ook heel erg met muziek te maken had. Dus dat, dat, is, dat zijn niet zozeer verschillende dingen. Dat hoort bij elkaar. Tekst uh, had voor hem ook te maken met ritme en met stiltes. En uh, uh, hij zong ook op een manier zoals hij acteerde. Dus uh, dat, ja, dat heeft met elkaar te maken. Dat is niet zo'n verschil. Net zoals het spelen voor film en uh, op toneel... Uh, ook niet zo ver uit elkaar hoeft te liggen. Hoe is, het, hoe, is het het om, als, hoe is het om als actrice naast zo iemand te staan... die dan um, zo intensief acteert? Ja, we hebben eigenlijk onze, hebben wat kleine samen samengedaan... maar onze grootste ontmoeting was in Majesteit... waar hij uh, Prins Klaus speelde, ik Beatrix. En eigenlijk was dat... Daar verheugden we ons heel erg op. Want wij kwamen allebei uit, komen allebei uit Heerlen. En we vonden het zelf heel erg leuk... dat wij als uh, twee Limburgers uit Heerlen... het katholieke Zuiden, dat wij... Um, het Koninklijke Paar speelde. Daar hadden we echt stiekem heel veel plezier in dat wij dat, dat, wij dat speelden. En um, die, vanaf het begin, vanaf de repetitietafel, zeg maar... keken we elkaar aan en um, het speelde vanzelf. Dat heb je wel eens met acteurs. Dat je uh, heel makkelijk, dat het lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. Dat je er ook niet zo veel over hoeft te praten. Maar, en dat, ja, dat was met Jeroen uh, ja, geweldig. Ja. Een makkelijke tegenspeler... Ja, ja, alles wat hij die, wat die doet en wat hij aanbiedt, dat is, dat is goed. Dus dat is heerlijk. Ja. Het is vooral een gevaarlijke tegenspeler, denk ik. Ik denk dat je ja. ook heel erg... Uh, dat is het prettige hem. Je moet heel erg oppassen. Je moet heel erg op de kris zijn. Want je doet altijd wel iets waarvan je denkt... Ja. Jezus, dat, uh, dat had ik niet verwacht. Uh, ja. Het is spannend. Het is dus spannend. ja. ja. ja. We ja. zullen de komende dagen veel uh, terugzien van, van, van zijn werk, uh, films en, en, en tv. Hoe, uh, ja, wat brengt de avond jullie verder? Wat, wat nu te doen? Wat, ge, hebben, wat gaan jullie doen? Ik uh, ja. rijd nu naar huis. Uh, ik ben net in het ziekenhuis geweest, dus uh, ik rijd nu naar huis. En Karin? En dan ga ik, uh, denk ik, uh, leveren u allemaal opzetten en onbedadelijk huilen. Dat ga ik doen. En Karin, hetzelfde? Um, ik heb een gigantische haalberg gehad ook. En ik heb al heel veel foto's gezien en dingen terugbeluisterd. En uh, zit een beetje te in mijn foto's te kijken. En uh, ik laat het uh, over me heen komen. Het is, uh, het is niet te bevatten. En hij was net vijftig en het is uh, heel erg dat hij er niet meer is. Ik wens ja. jullie uh, allebei heel veel succes en dank dat jullie... Uh, even met ons willen praten. Johan Simons en Karin Krutsen, ja. dank jullie wel. Ja. Ja, dank je wel. Dank je. Dag. Dag. All you have to do is touch my hand Cause show me you understand And let something happens to me That's some kind of wonderful Some kind of wonderful, zo kwamen van verdriet in vrolijkheid. Michael Bublé was dat. Over naar Den Haag, want morgen is een spannende dag voor premier Rutte. Want de Eerste Kamer gaat debatteren over de regeringsverklaring. En daar heeft Mark Rutte niet de meerderheid. Hans-Andringa, goeie avond. Pieter. Wordt het spannend voor Mark Rutte? Ja, zeker, een beetje. Uh, het kabinet zal namelijk heel goed moeten luisteren naar uh, wat de partijen, buiten zijn eigen VVD en de Partij van de Arbeid, nu allemaal uh, wel willen. Want omdat die meerderheid in de, uh, de Eerste Kamer er niet is, zal hij dus uh, voor ieder voorstel uh, steun moeten zoeken. En voor die steun zal een prijs moeten worden betaald. Maar eerder zei de voorzitter van de Eerste Kamer... Uh, dat de Eerste Kamer geen politieke kamer is en een kamer van bezinning. Ja. Dus dat het allemaal wel mee zou vallen. Ja, nou, dat is een beetje te optimistisch uh, gedacht. Want uh, ja, simpel gezegd, het kabinet Rutte komt acht zetels tekort voor die meerderheid... En er zijn in de Eerste Kamer drie partijen groot genoeg... om het kabinet aan de meerderheid te helpen. En dan heeft hij de keuze uit uh, de SP, de PVV of het CDA. En die drie partijen die hadden alle drie liever zelf in een kabinet gezeten. Dus die gaan die steun uh, niet voor niets geven. Luister maar eens naar uh, Elko Brinkman van het CDA. Hij zegt het allemaal heel netjes, maar de waarschuwing is duidelijk. Kijk, We gaan er niet zitten met het idee hoe eerder het kabinet weg is... hoe beter het is voor dit land. Dat is niet zo. Ook wij als CDA vinden dat een aantal uitgaven beperkt moeten worden. Hoe vervelend dat ook is als boodschap. Maar dan willen we er ook wat voor terugzien. Zo simpel is het. Ja. Dus uh, Ruilen, wat, wat voor dossiers uh, gaat uh, het, de regering het moeilijk meekrijgen in de Eerste Kamer? Nou, er ligt een heel rijtje met onderwerpen dat behoorlijk uh, gevoelig ligt. Um, en laten we eens even luisteren naar Tini Cox. Dat is een van de partijen die het kabinet dus aan de meerderheid uh, kan helpen. Uh, hij noemt er een paar op. Rondom het sociale leenstelsel lijkt dat er hier in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn. Als het gaat over de illegaliteit van uh, vreemdelingen... Ja, dat is toch iets wat, wat wel erg wringt met grondrechten en met internationaal recht. Dus dat kan in deze Kamer, die zich daar toch de hoedster van noemt, problemen opleveren. De, de brute aanpassing van de WW, dat kan bij heel veel fracties hier een probleem opleveren. Dus wat ik morgen tegen de minister-president ga zeggen, dat elk wetsvoorstel dat hij door de Tweede Kamer heeft weten te halen, absoluut hier nog een keer gewonnen moet worden. Als hij dat goed doet, dan kan ik heel eind komen. Dat heeft hij met Rutte 1 ook bewezen want doet het niet goed, dan kan het kabinet ook zomaar op, uh, op de billen gaan. Op de billen gaan, dat is uh, blijkbaar Brabants voordat het kabinet uh, dan valt. En dat was en... de SP, en, en welke partijen gaan nog meer uh, muiten morgen? Nou, of dat morgen al gaat gebeuren, dat is nog even een vraag... want ja, de meeste partijen die zullen toch wel een beetje uh, de kat uit de boom kijken. En uh, het grote voordeel van het kabinet is toch wel dat die oppositie... die uh, probeert nu natuurlijk wel wat sterke teksten uit te spreken, bijvoorbeeld dat ze best willen gaan muiten. Maar die oppositie is ook wel verdeeld. Want uh, ja, die SP, die zit natuurlijk aan de linkerkant. De PVV heeft gezegd dat vrijwel alles waar het kabinet mee komt... dat zal ze proberen te torpederen. En het CDA, ja, die zit weer een beetje in het midden. Dus die zullen zich vooral gaan richten op uh, gezinnen... en op de middeninkomens. Daar zullen zij proberen een deal te sluiten met uh, Rutte. En de SP, ja, die wil graag minder bezuinigen op de sociale zekerheid en die wil een verbetering voor de lagere inkomens hebben. Dus als we nog even naar Cox gaan... daar zitten best mogelijkheden voor het kabinet om te wielen en te dealen. Ik denk als er als voorstellen komen rondom de hypotheekrente aftrek... dat de SP daar in principe positief tegenaan kijkt. Maar ja, dan moet je ook iets doen aan de subsidie. En ik denk als er voorstellen komen om de belasting voor de uh, hogere inkomens... Uh, wat meer uh, aan te trekken, dat we daar in principe uh, voor zijn. Maar dan moet het ook echt blijken dat de hogere inkomens... ook echt meer belasting gaan betalen. Dat het niet een, een grote verdwijntruc is. Als er voorstellen komen om, uh, om op bepaalde gebieden de bureaucratie aan te pakken... Ja, dan kan je onze steun krijgen. Maar voor alles zal gelden voor wat hoort wat. En hier zit natuurlijk ook weer de kern in die laatste woorden. Hoort wat, voort wat. Voor wat hoort wat, ja. Voor wat hoort wat. Uh... Ja, dat is gewoon ouderwetse politiek. Dus we dus <lacht> moeten gewoon een beetje gaan, uh, gaan handelen in de Eerste Kamer. Zijn daar veel mogelijkheden toe om, om met de Eerste Kamer te handelen? Om mensen wat te paaien, iets terug te doen... Nou, er is één grote overeenkomst met het vorige kabinet... en dat is namelijk dat ze hier dus ook in de Eerste Kamer... geen meerderheid hebben. In het vorige kabinet was er maar één senator die... Uh, het kabinet aan een meerderheid kon helpen. Dat was Gerrit Holdijk van de SGP. Dat was toen zo ongeveer een machtigste man van Nederland. Na de verkiezingen is de keuze voor Mark Rutte iets groter geworden. Want hij heeft nu dus de keuze uit de drie partijen. De SP, uh, het CDA en de PVV zijn niet allemaal vrienden. Dus hij zal moeten proberen met de voorstellen van het kabinet... op allerlei verschillende gebieden tot een meerderheid te komen... Dat debat hoeft niet per se in de Eerste Kamer plaats te vinden... maar het grote spel zal toch wel in de Tweede Kamer gebeuren. Want alles wat die partijen willen bereiken... Uh, om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen... dat zal je alvast moeten afspreken als het debat gevoerd wordt in de Tweede Kamer. Dus dat wordt heel belangrijk om op te letten. Maar is het niet uiteindelijk zo dat de Eerste Kamer van elke partij... gewoon meestemt met wat de Tweede Kamer heeft gestemd... en dat die onafhankelijkheid in praktijk wel, wel meevalt? Ik, ik herinner mij de ijzeren wet van senator Han Noten... die zei het allemaal te hebben uitgezocht en zeker te weten... dat de Eerste Kamer altijd gewoon meestemde met de Tweede... Ja, ik heb er vandaag ook nog naar gezocht. Uh, in 1917 was de laatste keer dat een kabinet um, ten val werd gebracht in de Eerste Kamer. Dus dat is al even geleden. Wat dat betreft heeft de noten behoorlijk gelijk. Uh, maar die Eerste Kamer is toch wel wat principiëler... op een aantal zaken dan uh, de Tweede Kamer. Wat net uh, genoemd werd door uh, een van de mensen... dat is bijvoorbeeld de strafbaarstelling van illegaliteit. Daar kan in de Tweede Kamer heel praktisch over gedacht worden. Ja, dat moeten we dan maar strafbaar gaan stellen. In de Eerste Kamer is veel meer ruimte om te zeggen... Wat zegt het internationaal recht daarover? Wat zegt onze eigen grondwet daarover? Dus toch een Kamer van, van Bezinning. W wat gaat er morgen gebeuren? Want, want uh, de Eerste Kamer gaat debatteren over de regeringsverklaring. Wat gaan we concreet zien? Gaat Rutte zich verdedigen? Ja, hij zal daar het uh, regeringsbeleid zoals ze dat hebben afgesproken... in dat uh, regeerakkoord uh, moeten verkopen. Hem zal ook weer stevig de maat worden genomen... om uh, wat het kabinet allemaal wil, met de bezuinigingen... Uh, met bijvoorbeeld ook de gebroken beloftes van de VVD. Wat dat betreft wordt het ook allemaal weer best wel vervelend voor Rutte... om dat allemaal weer over zich heen uh, te krijgen. En hij zal vooral moeten laten zien aan die Eerste Kamerleden... dat hij bereid is om over alles te praten, wat het kabinet graag wil. Maar want, het gaat er makkelijk af, toch? Want, hij staat te popelen. Hij ja, en, ja, maar hij zal ook wel moeten, want uiteindelijk zal hij toch ook... die 38 stemmen in de Eerste Kamer moeten hebben. En nogmaals, hij heeft er maar 30, dus er moet wat honing... op de stembanden gesmeerd worden om ook daar de zaken geregeld te krijgen. Nou, morgen dus uh, zal hij praten als brugman. Hans Andringa, dank je wel. Alstublieft. I Lila van Queen, Freddie Mercury, schijnt ook altijd tijdens een tour naar huis te hebben gebeld om even de kat te kunnen spreken. Het is vijf voor twaalf. Het mysterie van het spookeiland Sandy Island in de Stille Oceaan is ontrafeld. Het eiland staat in alle atlassen, maar bleek niet te vinden in de oceaan. En volgens onderzoekers komt dat door een fout die een walvisvaarder in 1876, per ongeluk, aan de atlasmakers heeft doorgegeven. Peter van der Krocht is cartograaf in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Een walviswaarde. verbaast u dat, dat dat erachter zat? Uh, nee, nee, dat had ik eigenlijk, uh, toen de eerste berichten kwamen, had ik wel zoiets gedacht. en Gewoon een, een, een foute waarneming die, uh, die doorgegeven is. Maar ja, één foute waarneming en dan komt het al in, in de atlas terecht. Dat is toch opmerkelijk? Uh, ja, maar niemand weet dat het een foute waarneming is. Kijk, die waarneming wordt door zo'n walvisvaarder of door wat voor een ander schip uh, dan ook gedaan. En die, die melden dan aan iemand ergens van... ik heb daar een, daar een eiland gezien en op de kaart staat dat niet. Ja, en die, waarom zou iemand daaraan twijfelen? Dus ze tekenen dat eiland netjes in en dat komt dan zo bij de, bij de atlasmakers terecht. Ja, en, en dan komt het er niet meer uit natuurlijk. En dan is het al die atlassen copy-paste, copy-paste tot het in alle atlassen van oh, de hele wereld staat. Meer of minder komt het daar wel op neer? Ja, ja, er is natuurlijk geen, uh, geen atlasmaker die, die zelf uh, gaat karteren of die, die zelf van luchtfoto's of satellietfoto's later gebruik gaat maken, dus dat wordt steeds keer op keer gekopieerd. Maar er komen toch wel mensen in de stille oceaan of er vliegen mensen overheen of er zijn satellietbeelden? Je zou zeggen dat dat wel te controleren is. Het is wel te controleren, maar je moet wel weten dat als je daar overheen vliegt of vaart of een satellietbeeld bekijkt, dat in atlas op dat punt een eiland staat. Als ja. je die atlas toevallig niet bij je hebt en je, je vaart daar over, de, uh, over die ja, dan zie je daar geen eiland. Maar ja, je weet ook niet dat er een eiland uh, zou moeten zijn volgens de atlas. Nou stond het eiland ook op Google Earth. En je zou zeggen dat dat toch met een, met een satelliet gemaakt wordt... Ja, nou, dat heeft mij het, inderdaad wel het meest verbaasd. Ik, ik dacht ook wel dat Google, uh, Google Maps, toch wel met Google Earth, uh, ja, dat die, die satellieten van elkaar, dat ze daarvan gebruik maken. Maar kennelijk gebruik uh, voor Google, voor zijn Maps, toch ook uh, ja, de oude bestanden. Die, ja, die zijn digitaal beschikbaar, die bestanden voor atlasmakers. En die heeft Google kennelijk ook gebruikt. En ja, ook daar geldt weer, je kan natuurlijk niet elk eilandje... Uh, controleren of het wer werkelijk bestaat of niet. Nee, maar dit is er dus kennelijk in, in al die jaren tijd nooit iemand geweest... die ah. dacht, goh, ik ga eens naar Sandy Island op vakantie? Uh, nee, kennelijk niet. Dus als, uh, waarschijnlijk waren er geen toeristenfolders, hè? Nee. Zouden er nog meer fouten in de atlas staan? Ach, ongetwijfeld. Maar hele eilanden al... die erop staan, die er niet echt zijn? Of, of schaam, andersom? Ja, dit, er is nog nooit een, uh, een, een foutloos boek uh, verschenen. Dat geldt even goed voor Atlas. Dus uh, het kan goed zijn dat er nog eilanden zijn uh, op een, in een atlas die niet bestaan. Of uh, uh, riviertjes die niet bestaan. Of, of, of meer van dat soort dingen. Of gewoon verkeerd liggen. Dat, uh, dat zou me helemaal niet, het, het zou me verbaasd als het niet zo zou zijn. zijn. Oké, okay, nou we komen er nog wel eens achter. Peter van der Krocht, dank u wel. Goeienacht. Ja, goeienacht. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijk. Wens u een goede nacht. Goede nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Und een letztes Glas im Steen. Dit is Radio 1.